Middernacht, het is dinsdag 26 april. Renate Evers met het NOS Journaal. Het nablussen van de natuurbrand in Drenthe gaat zeker nog tot de komende ochtend door. Af en toe verlaaien de vlammen nog op, maar de brand spreidt zich niet meer uit. Een kleine vierkante kilometer van natuurgebied het Vochteloer Veen is afgebrand. De blushelikopters van Defensie zijn niet meer actief, want die mogen niet in het donker vliegen. Het lijkt erop dat het Syrische bewind het volksprotest in de zuidelijke stad Dara definitief de kop in wil drukken. Tanks en panzervoertuigen hebben de stad ingenomen en volgens ooggetuigen zijn er tientallen doden gevallen. Telefoonlijnen zouden zijn doorgesneden en de elektriciteit is afgesloten. Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk willen dat de VN-veiligheidsraad het geweld in Syrië veroordeelt. De kustwacht heeft dit weekend zijn handen vol gehad door de drukte op het water. 23 boten kwamen in moeilijkheden. Bijvoorbeeld door motorproblemen, gebrek aan brandstof of doordat ze aan de grond liepen. Ook werd een zoekactie op touw gezet nadat er op het Markenmeer een leeg rubberbootje was gezien. Later bleek dat een plezierjacht het bootje was verloren.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 Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen, Jurgen van den Berg. Goeiedag allemaal. Ja, de weerman die zei het vandaag al. Het, uh, het was een mooi paasweekend, natuurlijk. Maar goed, dat hebben we allemaal gezien. Vannacht zou het afkoelen tot een graadje of vier. En uh, dat is ook de reden dat we uh, niet buiten, maar gewoon binnen zitten in Casa Luna. De requisiteafdeling heeft voor een haardvuurtje gezorgd. De catering voor eten en drinken. We zijn uh, mooi uitgelicht. De regisseur oefent zijn strengste blik. De techniek is er helemaal klaar voor. En gelukkig zit er ook iemand in de coulissen die kan souffleren als we onze tekst kwijtraken. Want de gast vannacht is acteur Peter Blok. Die vanaf komende week te zien is in de stad Schouwburg van Utrecht. In de voorstelling Augustus, Oklahoma. Ik hoorde daar net ook al iets over op de radio. De publiciteit is in ieder geval goed rond de productie. En uh, later dit jaar is hij ook trouwens de psychiater in de tweede serie In Therapie. Die de NCV gaat uitzenden. Welkom in Kazaluna, Peter. Dankjewel. Um, Gebeurt dat eigenlijk vaak, dat je je tekst kwijt bent? Vroeg ik me nog even af. Nee, gebeurt eigenlijk heel weinig. Volgens mij gebeurt het, als je een zolang je nog een souffleur hebt... in de repetitie heb je dat... gebeurt het eigenlijk veel meer dan, dat is, dan wanneer de souffleur weg is. Dan weet je, ik kan nergens op leunen. Dus dan moet je het doen en dan raak je ook je tekst niet kwijt. Heel gek. Dat is gewoon de druk eigenlijk die, die maakt dat je het niet vergeet? Nou ja, ik weet, als het kan dan gebeurt het, ja? Hè? Dus als het niet kan, dan gebeurt het niet. Dat is een beetje wat wij hier bij de radio hebben. Een opname gaat eigenlijk altijd fout. Als het live is, dan, nou, dan loopt het gewoon. Ja, zoiets. En je kan altijd wel wat opvangen natuurlijk. Ik bedoel, je kan wel eens even wat kwijt zijn, dan kan niemand je helpen. Ja. Um, jij zit in die toneelvoorstelling. Intussen zijn de opnamen voor in therapie ook begonnen. Ja. Dat loopt dus allemaal door elkaar heen. Ja, dus ik, ben, ik ben een drukbaasje op het moment, ja. ja, ja. Maar die teksten zitten ook allemaal in je hoofd dus? Uh, ja, dat is, nou ja, die van het stuk al een stuk langer natuurlijk dan van die opname van in therapie. Maar daar ben ik nog ben ik steeds voor aan het leren. Ja, voor elke nieuwe aflevering moet ik weer 30 pagina's kennen. En je hebt nooit dat je in uh, Oklahoma iets roept wat je in therapie moet zeggen? Nee, nee dat schijnt de mensen een soort wonder te vinden. Maar dat is eigenlijk ontzettend logisch. Je hebt toch ook nooit dat als je naar je oma rijdt, dat je pronk, die een horen woont, dat je ongeluk naar Rotterdam gaat. <lacht> nee, je tante. Dat. dat, dat, dat ja, je komt In het stuk kom je op en daar hoort van alles bij. En in, die, in, de, in de studio, waar we, op de locatie waar we in therapie draaien, daar kom je binnen en daar hoort van alles bij. Dus dat, die, dat scheidt zich heel makkelijk. Hmm. Maar goed, intussen heb je jij doet al hoe lang? Bijna 30 jaar zo'n beetje. Ja, ja. Heb, heb je ook nog oude fladder oude tekst dan in je hoofd? Nee, dat ben je wel ik, in ieder geval heel snel kwijt. Als je dat niet bijhoudt, je kan nog een week na de laatste voorstelling, kan je hem nog een keer spelen. En dan beginnen er al gaten te vallen. En gek genoeg, altijd. De stukken die je het moeilijkste leerde, zijn er ook het eerste weer uit. Nou ja. Ja. Blij dat het weg is. Behalve het is. als het weer zo moeilijk is. Ik heb ooit de Joodse kaddisch moeten leren. Terwijl dat zegt me natuurlijk niks, die, die, die, die, ja. die, die, die taal. Dus dat moet je dan fonetisch leren. Dat, dat zit dan nog heel lang in je hoofd. Ja. Maar als je het op begrip leert, dan... Uh... Ja. ja. Um, en, en dan, zeg maar, het leren is gewoon echt stampen. Zoals we dat vroeger met rijtjes deden en ja. zo. Ja. Mensen zeggen, god, dat je dat kan. En dan zeg ik altijd, nou, neem een A4'tje, ga zitten... en dan kom ik over twee uur over horen. En dan schrikken ze. Dan zeg ik, ja, wat denk je? Dat, dat hoeft niet in drie minuten. Ik ga wandelen met de hond langs het kanaal. En dan ga ja, ik twee uur lang die tekst doen. En dan s'avonds nog een uur en de volgende dag weer. En als je het maar veel doet, dan... Dus die hond is eigenlijk jouw sparringpartner? Nou, ja, die hond is er blij mee. <laughs> die hoort al die teksten. Ja. Ja. En mijn vrouw ook. Moet die al in therapie misschien, die hond? Of... Nou, ja, nee. nou nee, misschien. <laughs> Goed, komende week dus augustus, Oklahoma. Een, een 4,5 durend uh, stuk trouwens van de Amerikaan Tracy Letts. Uh, in Amerika allerlei belangrijke toneelprijzen gewonnen. Um, het is een... Uh, hartverscheurend en hilarisch portret van een familie... waarmee eigenlijk van alles aan de hand is. Ik heb van de week zelf de try-out gezien in Venendaal. Hoe vond je het? Uh, nou, ik, ik dacht eerst van het begin om zeven uur. Het was een mooie dag. Ik dacht, nou, dan kunnen we om uh, half tien nog even op, uh, op, het, uh, op het terras. En ja. toen ik ging ik zo even die... Ik ging dat, natuurlijk had ik me netjes voorbereid. En toen zag ik ineens vier en een half uur. Ja. En toen snapte ik ook ineens dat aanvangstijdsje van zeven ja. uur. En ik, ik vond echt achteraf, uh, het vloog voorbij. Ja, goed is dat, hè? Ja omdat je in die voorstelling, omdat je erin glijdt, je, je, je blijft er niet naar kijken, maar je krijgt gewoon de tijd om langzaam dat, dat huis, want dat decor is natuurlijk een, een huis, eigenlijk een soort poppenhuis van een ja. enorme afmeting. Ja. Je krijgt de tijd om erin te glijden. Iemand is in het begin aan het woord en dat duurt gewoon best een lange tijd. En dan krijg je dat, de gelegenheid om je te gaan verhouden tot die man en tot dat verhaal en tot het ritme daarvan. En voor je het weet, is, die, is het zo'n zo boot die vertrekt en dan zit je op. Ja. En dat. Op een gegeven moment valt de tijd weg. Ik vind het geweldig. 4,5 uur, waar trouwens wel twee pauzes in zitten. Dus ja. het is niet zo dat je alleen maar 4,5 uur geconcentreerd moet zijn. En ik had het idee dat ook het eerste deel en het middenstuk. Het middenstuk was heel heftig, gebeurde heel veel. Het eerste stuk is de aanloop daarnaartoe misschien. En dan op het eind de ontknoping. Ja, dat is, dat is in ieder geval de volgorde. Maar jij zag de eerste voorstelling die we deden voor het publiek. En daar is die fase voor waar we nu in zitten. Hè? Die vrijdag, zaterdag, en dan gaan we naar Utrecht toe... en dan gaan we daar nog wat try-out spelen. Mm -hmm. en, en dan kom, moet alles bij elkaar komen. Die techniek, die, die, die lichtovergangen, muziek komt erbij. Wij doen alles achter elkaar. Alle kostuums. Er zitten nog wat andere effecten in met, met projectie. Dat hebben wij allemaal niet kunnen repeteren. Wij, wij hebben ons stuk gedaan. De techniek heeft de techniek voorbereid. En, en nu, is het, nu moeten al die elementen in elkaar geschoven worden. Dus die eerste voorstelling voor jou was voor ons nog veel spannender dan voor jullie. Hmm. Omdat het moet allemaal gaan kloppen. En, en daar, dat is nu de fase waar we in zitten. We gaan nu schaven om ervoor te zorgen... Dat, je, dat die dingen op een goede manier aan elkaar, aan elkaar aansluiten. Dus als ik over twee weken ga kijken... zie ik waarschijnlijk een andere voorstelling. Dan, zie je, een, dan zie je een andere voorstelling. En dat zit hem dan vooral in, in, in, in de tempo's... en in wat ritme en hmm. overgangen misschien. Omdat die dingen op elkaar afgestemd raken. Misschien, want net in het Oog op Morgen is er ook aandacht aan besteed. Er zaten de twee, uh, twee vrouwelijke ja, acteurs. Ja, de vrouwen, ja. Zit Er zitten trouwens dertien acteurs in, in het stuk. En, en wie niet? Ik bedoel... Ja, grote welk? namen. Peter ja. Blok uh, dus. <laughs> <laughs> uh, Peter Bolhuis, Tom de Loes Luca, Chitske Reidega, Roos Auwen, marie louise Steins. Die was dus net bij het Oog op Morgen. Ria Emmers. Ria Emmers, die de, de moeder speelt. Misschien in, in een paar nog even, Peter. Waar, waar gaat het verhaal over? Nou, de anekdote is een familie die... Uh, uh, de dochters van de familie, want de familie heeft drie dochters. De Western dochters. Die dochters komen terug naar het ouderlijk huis. Die zijn zelf al boven de veertig. Maar ze komen terug naar het ouderlijk huis... waar moeder en vader nog wonen. Alleen vader is nu verdwenen. Dat is het. Er is paniek in de tent. Daarom komen ze allemaal. Dat is de anekdote. Daar ga ik verder niet te veel over uitweiden. Maar dat zorgt er dus voor dat ze bij elkaar komen... en onder druk staan dat bij elkaar komen, is niet vanzelfsprekend. Dat hebben ze in de, de afgelopen jaren niet gedaan. Of niet genoeg gedaan. Dus krijg je dat mensen uh, denken... in een oude, vertrouwde omgeving weer in te stappen. Maar die is inmiddels al lang veranderd natuurlijk. Iedereen is doorontwikkeld. En dan komen die relaties die komen onder druk te staan. En zie je hoe die relaties de gebeurtenissen beïnvloeden... en de gebeurtenissen die relaties. En je, krijgt een echt een, een... je denkt een de familie te zien in het begin... En langzaam, als een bij een röntgenfoto... kan je er doorheen kijken door al die verbanden. Mm -hmm. Dat is prachtig. Ja, er gebeurt van alles. Jij speelt Bill, de man van de oudste dochter... van, ja. van de moeder eigenlijk, die het centrale punt is natuurlijk. Huh? Wat is dat voor man, die Bill? Zijn vak is leraar literatuur. Lera lera literatuur. En hij geeft dat op een college... of op een vooropleiding van de universiteit. En um, het is een man... Die, uh, het is een beetje een laffe man, vind ik. Want hij zit eigenlijk diep in de problemen. Ja, het gaat niet zo heel lekker met zijn vrouw. Dat niet. Hij, hij, nee, dat, hij, het, zij liggen in een soort van inscheiding. Hij heeft een scharrel lopen met een studenten. <lacht> in hoeverre je dat nou serieus moet nemen als relatie, is maar altijd weer de vraag. Natuurlijk, als een 50-jarige man met een, met een 19-jarige of een 21-jarige. Ja. Moet er nou iets gecompenseerd worden? Of maar heeft hij het licht gezien? Ja. Of was die relatie echt, of daar zit hier een beetje in. Maar hij wil niet echt met de billen bloten. Die vrouw vraagt hem, wat is er nou toch eigenlijk aan de hand? Ligt het aan mij? En hij begint theorieën af te steken over relaties in het algemeen. en Die in Amerika in het bijzonder. En mm -hmm. Generaties die binnen een bepaalde stijl. En bla bla bla bla. Daar is hij. Maar ja, daar zit hij mee in de knoop. Hij heeft een dochter. Die zie je ook in het stuk. Daar houdt hij heel veel van. Maar die ziet hij nu natuurlijk een stuk minder. En dit hele verhaal willen ze eigenlijk niet aan de grote klok hangen in de familie. Nou ja, dan kun je wel raaien hoe lang dat. Die, die moeder heeft sowieso alles wel aardig door. wat er in die familie aan de hand is. En die moeder is, gespeeld. Een, is, is een hele, op een bepaalde manier een hele gevoelige vrouw. Die, die precies de zwakke plekken bij mensen weet. En daar maakt ze ook behoorlijk misbruik van. Hm. Ja. Zit er zitten 13, 13 acteurs in. Kan je dan, ja, voor zover je dat nodig hebt. maar kan je dan ook nog zelf schitteren? Ik bedoel, er zijn wel heel veel ego's misschien bij elkaar. Ja, de, uh, uh, ik hou er wel van als er veel ego's bij elkaar zijn. Want ik denk, dan, dan, dan wordt het wat op het toneel. Hè? Als je allemaal dienstbaar gaat lopen doen, dan je moet je een beetje je plek bevechten. En als iedereen dat nou maar goed doet, en ook in harmonie, dan wordt het spannend. Dus dat vind ik alleen maar goed. En in deze groep zit geloof ik niet één, nee. Iemand waarvan ik denk, die komt hier om te schitteren. Hmm. Nou, dan, dan ben je al een heel end. Ja, maar schitteren, Want, schitteren is misschien niet het juist voor wat ik eigenlijk bedoel, is dat je dan wel genoeg kwijt kan ook in, in je. Nou, ja, kijk, die rollen die zijn allemaal hartstikke rijp. En rijk. Die Tracy Letts, die heeft een ongelooflijk oog en oor voor de. heeft zelf gespeeld. Dat is vaak een voordeel, omdat een schrijver dan weet wat sappig is om te doen. Wat leuk is om te doen. Dus die schrijft scènes om je vingers bij af te likken, echt. Dat je bij de lezing met z'n allen aan tafel in deuk ligt van het lachen. Nou, daar kom je toch echt niet veel tegen. En om daaraan mee te werken, dat, dat is al fantastisch. En als je dat kan doen, heb je automatisch het gevoel dat je je plek inneemt... en je weet exact wat jouw bijdrage dan is aan dat grotere geheel. Ja, dan ben je tevreden. Als dat goed is, dan ben je tevreden. Ja. Uh, we gaan even luisteren naar onze antwoordapparaat. Dat staat te knipperen. Mijn collega Lex heeft daar iets voor ons achtergelaten. Ik weet ook niet wat. Even luisteren.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 ja, uh, moet jij ineens uh, weten wat ik allemaal speelde. Nee, maar ik zal weet nog dat jij op een gegeven moment stond jij in een hele degelijke witte onderbroek bijvoorbeeld op het podium. En dat vond je wel indrukwekkend. Nou, ik, ik dacht van, nou, die man die ziet er nog goed uit trouwens. Dacht ik. <lacht> nou, dankjewel. Ja, wees toch zo. Ik zal ik, Nee, ik hou het nu <lacht> aan. Maar, nou, dankjewel. Nee. <lacht> nee, maar hoe is dat trouwens, om in zo'n onderbroek over het podium te banjeren? Nou, ik heb een niet zo heel lang geleden... zou ik blij geweest zijn met een onderbroek... want liep ik een heel, heel, heel stuk naakt. Dat kan me eigenlijk geen einde moer schelen. Nee. Uh, als dat... Sterker nog, ik vind het wel geestig eigenlijk. Ja, het, was, het was echt zo'n degelijke witte onderbroek. Hè? Ja, die is ook gekozen hoor. Dat ja, is geen dat is toeval. Nee. Daar wordt ook over overlegd. Wat is, wat is de beste <laughs> kleur voor deze man? Het zou raar als je ineens in zo'n merkboxer zou staan. Ja, nou het punt is dat dat allemaal iets betekent. Dat vind ik zo goed. Want bij die jonge vriendin die hij heeft... moet hij volgens mij wel zo'n merkding aan. Of hij vindt dat zelf en zij vindt dat niet. Maar bij zijn eigen vrouw denkt hij... ja, nou ik doe gewoon dat degelijke Janssen en Er was ook nog een gedeelte. Maar goed, nogmaals, dat wordt blijkbaar allemaal nog aangeschaafd. Dat is een moment dat jullie allemaal eigenlijk door elkaar heen praten. Er is nog aan veranderd trouwens, ja. Dat vergt lijkt me ook een enorme discipline en een regie ook. Dat zijn van die, uh, van die scènes die je voor aanvang even met elkaar doet, elke keer weer. Want het is een soort machine, soort horlogewerk. Dan, uh, dan heb je één zin. Dan heb je drie, dat zijn drie scènes die parallel lopen, op drie plekken ja. in dat huis. Ja, want je beschreef al even dat het, eigenlijk is het hele toneel gevuld met een soort poppenhuis inderdaad, dus met, met kamers boven. Ja, het een meter hoog. Het is een immens gebouw. Een keuken is er, een, een ja. woonkamer en dan nog een soort uh, studeerkamer. Ja, en bij deze waar, waar jij het nu over hebt, heb je drie scènes die lopen door elkaar. Dus je hoort gesprekken. En die kun je, je kunt het allemaal net volgen, omdat wij het precies om elkaar heen, als het ware, boetseren. Mm. Maar dat, dat heeft inderdaad heel wat voet in de aarde gehad, om dat goed te krijgen. En het was nog niet goed. Het was misschien wel goed uitgevoerd, maar dan blijkt dan toch weer dat het principe niet helemaal goed is. Vandaar die Ja. Dus we hebben daar nog wat aan veranderd voor de helderheid. Ja. En, en het is ook wel veel wachten, want je hebt over, af en toe ben je gewoon uh, nou, minuten niet op het podium. Een uur, denk ik. Wat, wat, ik niet. wat doet een acteur dan achter de schermen? Uh, de een uh, is bezig om zijn vaarbewijs te halen en leest daar <lacht> wat over. De ander zit op internet wat te, te rommelen. Um, ik heb zelf ook zo mijn boekjes bij me, en dat doe je dan. En, en, en je gaat af en toe eens kijken en luisteren achter. Hoe gaat het? Weet je Hoe zitten ze erin? Uh, ja, zo. Ja, zo, dus zo ook dus op een gegeven moment. Je ook... zit met een half oor altijd bij de afluistering. Je hebt natuurlijk in de kleedkamer is mm -hmm. een box. En daar hoor je de voorstelling voorbij trekken. Dus je weet waar je bent. En dan komt er weer eens iemand binnen met een kopje koffie. Er hangt een soort van uh, uh, geconcentreerde ontspanning of zo in zo'n kleedkamer. Iedereen ja. weet, oké, okay, ik ben even niet. Niet mijn kruid verschieten, Zometeen moet ik weer. Er is ook een moment dat jij uh, wel op het toneel bent, een beetje terzijde. Je zit dan buiten eigenlijk, nog wat gedichten ja. volgens mij door te nemen... van, ja. van, de, van, de, van de vader des huis. Ja, die heeft papier, er nu ooit ja. een dichtbundel geschreven. Ja. Wat doe je dan eigenlijk? Want Je zit er dan wel, maar ja... In feite hoef je alleen maar wat in die bladen te hustelen. Denk ja. je, ga je, je gaan je dag... zit beeld, Je zit daar beeld te zijn. Dus je hustelt wat in die bladen. En je denkt na over het leven. je morgen gaat ja. eten of zo. Ja, dus het zijn hele geestige gedichtjes die daarvoor gebruikt zijn: <lacht> Nederlandse gedichtjes. Hele rare gedichtjes. En sommige mensen hebben ook maar wat geschreven, geloof ik. Dus dat, dat leg ik dan op volgorde zogenaamd. <lacht> ja, ja. De, de, de, is het, want hij vroeg dat, hè, van wat, is, wat is het meest opgevallen? Die onder, onderbroek is een beetje flauw misschien. Maar er is één moment dat jij ook echt heel boos wordt. Op, uh, ik dacht op jouw vrouw ook. Ja, klopt. Dan zeg ik eindelijk dat ze onuitstaanbaar is. Ja. Ja. De, de, en uh, waar, hoe roep je dat aan, die boosheid? Nou ja, als je het stuk leest, dan snap je welke lijn in welke, welke lijn dat karakter zich beweegt... Wa wat er allemaal langskomt, waar hij zich aan ergert... en wanneer het eindelijk een keer genoeg is. En hij, Zijn vrouw is behoorlijk explosief. Die heeft er weinig moeite mee om, om uit te varen tegen de mensen. Zelfs om de mensen aan te vlieren. Ja. Dat doet mijn karakter niet, maar dan weet je wel... oh ja, maar daar is de maat vol. En dan moet hij exploderen. En dat, ja... Dat, dat, dat haal je uit dat je zelf in je eigen leven ook wel eens explodeert... omdat de maat vol is. Dus dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo lastig. Zeker niet als die, die, die rol van mijn vrouw zo geschreven is als die er staat. Want die haalt je inderdaad wel het bloed onder de nagels dan Zeker in die scène. Ja. Dat is één grote bak met cynisme wat dan op mij afkomt. Dus dan is het wachten tot je de klap terug kan geven. Terwijl jij... Ik heb het idee altijd van jou dat jij gewoon een heel aardige man bent... Dankjewel. Nee, maar ook gewoon in, in de rollen die je tot nu ja. toe wel hebt gespeeld. Ja, dat misverstand, dat, dat had ik vanochtend ook in een ander gesprekje. <laughs> dat komt omdat mensen natuurlijk mij vooral kennen van de Daltons, van Evelien. Eh, van mensen die heel oud zijn van, uh, van pleidooi. Ja. Terwijl... Hei, ik kloak, bijvoorbeeld, speel jij ook die ene vriend die, die toch ja, gewoon wel... Ja, dat is een goede gozer, ja. maar hij is wel aan de kook. Hè? Hij ja, is onder de okay. Barcelona gelopen, omdat hij daar weg helemaal kwijt is. En mijn vorige ding was in Doek met Loes. Speelde ik een aan de drank geraakte acteur die het niet, echt niet over de vloer wil hebben. Daarvoor in Blasted was ik een roddeljournalist die uiteindelijk aan kannibalisme zich overgeeft... nadat hij een meisje heeft verkracht. Je vond het zelf ook wel ver... mooi geweest met al die mooie vriendelijke rollen. Ja, precies. In Zwartboek <laughs> verraad ik een hele Joodse gemeenschap ongeveer. Dus er is een soort beeld bij mij... wat toch niet echt op de feiten berust. Maar televisie is wat dat betreft heel sterk in beeldvorming, ja. Hmm. En in therapie zal daar ook uh, zeker weer aan appelleren. Want, want dat is, nou ja, je bent therapeut, dus je bent een rustig iemand die je vertrouwen kan. Ja. En waar je in intiemste momenten wel weer mee wil delen. Want ik, ik las een stukje op de filmsite <laughs> filmliefde.nl. Daar zei je van: eigenlijk de, de rol die dichtst bij mij zou staan. Die, want er wordt dan gevraagd: hè, wat is je spannendste film? Wat is je meest beste ja. actiefilm? Uh, wat is, de, wat is de, de mooiste rol die je zelf had willen spelen? En je zei: Garp in uh, ja. The World According to Garp, naar ja. het boek van uh, John Irving. Ja. Maar waarom staat die Garp zo dicht bij je? Nou, ik weet niet of hij zo dichtbij me staat. Ik weet niet of ik dat gezegd heb. Maar ik vind het wel... T sommige personages, daar kan je... Die, die, kijk, je hebt personages die zijn prachtig. Daar kijk je naar. Dat vind je dan mooi. of je... Het raakt je, wat er gebeurt of zo. Garp heeft dat bij mij voortdurend... Die, die man die wandelt mijn hart in en uit. En daar heb ik helemaal niks over te vertellen. Die laat mij alle hoeken van mijn eigen gevoelsleven zien. Die nog nog steeds, als je hem nu ook. Uh, nou, ik heb toevallig laatst weer een, een stukje van teruggezien. Helemaal op het eind, als hij in de helikopter zit. En zegt: uh, I'm Ik kan het bijna niet droog zeggen. I'm flying. Yes, my love. Zegt ze dan: Yes, my love. I'm flying. Nou, dat, dat hakt er gewoon in. Ik ja. weet niet wat dat precies is. Ja, maar ik dat zie dat is, het nu ook eigenlijk. Ja, ik, dat is die, als hij gaat. Als je, t, ik kan me herinneren dat ze gaat spelen met zijn kinderen. Dan hebben ze met zwaarden, zijn ze ridder aan het spelen op het gras. Dat vind ik aandoenlijk. Hij gaat met zijn vrouw uit eten, zegt hij. Dan nemen ze een oppas. En dan zeggen ze in de auto: Zullen we gewoon naar de kinderen kijken? Ja? En dan zakken ze onderuit. En gaan stiekem kijken naar hoe hun kinderen mm -hmm. het leuk hebben met de oppas. Ja, dat is. Dat, dat, dan, uh, nou, dan, moet, uh, dan heb ik tissues nodig. Ja. Hoe kan dat? Watje. <laughs> gewoon een watje. zie je wel toch. Ja, ja. ja ik weet niet wat dat is. Ik, ik, er zijn een aantal uh, uh, van dat soort patronen waar ik heel. Solidariteit is ook zoiets, daar ben ik ook zo gevoelig voor. Dus dan. uiteindelijk is de maat vol of zo. En dan zal het onrecht bestreden worden. En dan gaan we schouder aan schouder door de straten. Nou, dan zit ik alweer te hikken in de stoel. Dat is Wat dat betreft ben ik een heel makkelijk doelwit. <laughs> ja, trouwens, die Garp over rare families gesproken. dat is natuurlijk ook allemaal een hele rare familie. Ja, die Urving is zo gek als een deur. Geweldig, ja. Geweldig. Ja. ja. Geweldig. ja. En, en daar zijn, ik, ik zat dit stuk te kijken. En familie is iets. Is door Maria Goos geschreven, dacht ja. ik, jouw vrouw. Uh, Vesten doet het ook wel aan het denken, natuurlijk. Ja. ja, Onze voorstelling, Oklahoma bedoel je, Augustus, Oklahoma, ja, ja. zeker. Aan de familie aan Van hier doet het ook denken, vind ja. ik. Ook ja. van Maria. Ook ja. Over... Maar ja, dat is natuurlijk al snel. Als je een hele familie weet neer te zetten, dan zijn er ook uh, cliché patronen te ontdekken. Alleen die clichés bestaan niet voor niks. Blijkbaar werkt dat zo. Je hebt te maken met een gezagsverhouding en een liefdesverhouding. Door elkaar heen, van ouders naar kinderen en andersom. Loyaliteit speelt altijd een rol. Uh, vooronderstellingen spelen altijd een rol. Je bent tot elkaar veroordeeld, want je wordt in hetzelfde nest geboren. Dan hou je dus van elkaar. Dat is al een tamelijk voerbare conclusie, ja. maar dat, dat moet wel zo zijn. Zoals uiterlijk. mensen altijd zeggen, je vrienden kies je, maar je familie krijg je. Ja, precies. Krijgen. En dan is het ook nog eens zo dat je het huis uitgaat... en dat je dan vijftien jaar later terugkomt... Of misschien met regelmaat. Maar dat er in die 15 jaar een ontwikkeling plaatsvindt. Van jou, van die hele familie. Van je vader, van je moeder. Maar je komt terug naar het huis. En je denkt dat het allemaal maar zo doorgaat. Dat is ook wat er in dit stuk zo gebeurt. Dat, dat is niet zo. Nee. Als je niet een vinger aan de pols houdt. Dan raak je de ontwikkelingen kwijt. En dan krijg je stront. Ken je nog put uit je eigen familiegeschiedenis? Nee, vind? ik heb een hele kleine familie. Ik heb één zus. Dat was het. En we waren nooit zo dik met de hele familie. Dus er zijn neven. Er zijn nichten. Maar die zie ik eigenlijk niet. Dus mijn familie, nee, dat is... En ik was met 18 al vrij vroeg het huis uit. En, en, en ja, ik heb gewoon een raar vak. Dus, en dat, is dat, dat leven van mij, dat vak, dat is zo verbonden met je, met je persoonlijkheid... dat kan ik heel moeilijk scheiden. Ik ga niet naar mijn werk en ik kom niet van mijn werk. En dat ik dan weer thuis in een andere wereld zit. Dat loopt door elkaar heen, dat wil ik ook heel graag hoor. Dan is mijn vrouw ook nog eens uit dat, uit dat veld, ja. natuurlijk. Dus dat loopt... mijn vrienden. Veel van mijn vrienden zijn collega's. Dat ja. loopt allemaal door elkaar heen. Ik, dat vind ik ook prettig. Speel je, ook, speel je wel eens gewoon een rol als je bij de Albert Heijn staat dan, bijvoorbeeld? Nee. Nee. En als ik dat doe... Als ik... Nou, niet voor mijn eigen lol, omdat ik denk... Kom, laat ik nu eens een rol spelen. Maar als ik iets doe, als ik suggereer dat ik haast heb... En dat ik dus wel voor moet. <tiedacht> of zoiets dergelijks. Dan doe ik dat net zo onhandig eigenlijk als ieder ander dat. <tied> ja. ja. Oké, okay, dan nou weten we dat tenminste ook. Dat dat niet geacteerd is. Nee. <tiedacht> ja. Ik, ik las nog wel, want ik, ik las wat interviews over jou. Dat, dat euh, jouw moeder ook ziek was. Hè? Ja. Eh, he, enorme rust. Waarom ja, zeg je ook. Nou, omdat deze hof, de hoofdpersoon in dit uh, stuk, die moeder ook... Oh ja, wat, uh... natuurlijk. Ja, de pillenverslaving. Ja, ja, mijn moeder en... kon er ook wat van. Ja. die had ook zo'n 23, 24, 24 pillen op een dag. Maar dat dat, dat ook wel invloed op, jou, op jouw jeugd heeft gehad. Ja, uiteraard. Je... Tuurlijk, tuurlijk. Je krijgt... In, je weet niet beter, heet het dan, hè, natuurlijk. Als je klein bent. Maar um, naarmate je meer om je heen gaat kijken... krijg je in de gaten, oh, dat is helemaal niet normaal. Dat is eigenlijk helemaal niet normaal. En dan merk je dat je wel... Ik heb wel een angel voor... gaat het goed met iedereen... Hoe, is het, hoe, hoe gaat het? Want mijn moeder had... gaan we, gaan we niet heel lang over uitwijden, hoor. Maar mm -hmm. mijn moeder had Parkinson. Een van de eigenschappen is dat die ziekte soms aanstaat en soms uit. Mm -hmm. Dan is je ineens weg. Dus je moet als kind... krijg je automatisch een soort training om binnen te komen... en te peilen hoe staan de zaken ervoor. Dus het moest vooral niet zo veel, veel gedoe zijn thuis? Nee, nee, geen gedoe, niet te veel opwinding. En soms was het helemaal dik in orde, was er niks aan de hand. Dus dat, dat is wel een automatische... Uh, ik, ik heb wel vrij snel in de gaten als ik een ruimte binnenkom en een aantal mensen... ik denk, ja, dat gaat allemaal goed, die zit niet lekker in zijn vel. Daar is iets mee. Hmm. Niet dat ik daar iets aan ga doen, maar dat valt me gewoon op. Hmm. Wil je als jongetje al acteur worden ook eigenlijk, of niet? Nee. Want dat, dat, dat leek me dan nog wel lastig. Als, je, als, als het vooral rustig moet blijven. en een beetje in harmonie thuis. Oh, nee, maar ik werd veel naar buiten geschopt. en ik mocht ook altijd naar buiten. Ik was best druk. Ik was heel gewoon. Oh, dus daar kon je. Bomenklim, wel... sportjongetje. Ja, ja, dat kon nee, allemaal dat ging allemaal heel goed. Dat ging allemaal heel goed. Maar ik wilde niet. Ik heb nooit gedacht. ik word later acteur, geloof ik. Ik, ik, ik, ik speelde wel veel. Maar dat deden al mijn vriendjes ook. Die zijn, alleen, die, die zijn het niet blijven doen. <laughs> en ik wel. Zoiets. Uh -huh. weet je wel. En wat vonden ze thuis van dat je naar de toneelschool ging? Nou, dat was niet... Uh, dat viel niet helemaal goed. Maar het was ook een beetje een rare timing toen ik die beslissing nam. Maar ik had, was naar de Universiteit van Leiden geweest om me daar te laten voorlichten. Voor natuurkunde en wiskunde en sterrenkunde. En toen kwam ik... Eerst op school terug, weet ik nog. En ik was helemaal in de war. Want ik dacht, dat ga ik nooit redden. Om daar, dat was toen nog zes jaar. Mm -hmm. Om zes jaar in die collegebanken te zitten... en dan zo'n klein poppetje te zien praten. Ik geloof dat ik daar helemaal niet gelukkig van word. Mijn god, en daar ging iedereen ging studeren. Dus dat was een soort logische route. En dat, dat was ik ineens kwijt. Ik dacht, maar wat dan, wat dan? De decaan van school zei toen... maar moet jij niet iets met een podium... En dat had ik helemaal nog nooit serieus genomen. Dus ik kreeg van hem folters mee over de kleinkunstacademie... en toneelschouw. Ja, en waar baseerde hij dat op? Was je op school... Uh, ja, omdat ik maken? op school wel altijd wel ja. deed. Mm -hmm. Altijd wel de toneel maken en cabaretvoorstellingen... de bonte avond. En als ze op schoolkamp gingen, dan moest er toch iets gebeuren... Ja, ja. op de afsluitende avond. Daar was ik altijd wel bij. En uh, toen kwam ik thuis. En toen waren... met name mijn vader, die een soort zelfmeetman man... in de wetenschap is, in de, in, in de beta-kant was die was erg benieuwd wat dat nou zou worden. Want ik kon ja. universitair gaan doen... wat hij met, met een cursus hier en een ja. binnen het hij bedrijf... Zus, dat het stokje had, op zijn minst over zou gaan ik nemen. Ik zei, nou, ik geloof dat ik er wel uit ben. En wat ga je dan doen? Ik wil naar de toneelschool. Nou, dat was even, was even slikken, ja, ja. Mijn grootmoeder zei ook nog tegen hem... maar vinden jullie dat dan goed? Ja, ja. Maar dus dat vond hij wel, dat vond hij wel. Hij zei heel eerlijk dat het een teleurstelling was... maar meteen erachteraan, maar luister, het is jouw leven. Jij moet gelukkig worden. Hm. En toen eenmaal op de toneelschool bleek dat het wel wat werd. En dat docenten ook zeiden: van nou, Lammerschuiven komt wel goed. Toen, ja, ik geloof dat hij toen wat trots werd. Mooi. Um, we, we hebben gevraagd of je muziek mee wilde nemen. Ja. Jimmy Gilstrap wordt het. Ja, ja. Waarom? Nou, die kennen weinig mensen. Ik vind het een lekker nummer. Ik draaide dat vanmiddag toevallig toen ik in de hangmat lag. Ik dacht het is uh, hoe laat is het eigenlijk het programma? Best laat. Als ik s'nachts uh, over de snelweg rijd, dan wil ik vaak muziek hebben waar ik een beetje, waardoor ik harder ga rijden en waar ik wakker van word. Jimmy Gulster dus. Dat is een goede dag voor Jimmy Gilson. Vanmiddag al beluisterd in de hangmat, en nu weer op de radio. Yeah. Ik ken hem volgens mij van Swing Your Daddy... als dat dezelfde Jim Gilstrap is, tenminste. Dat, ik dat, weet het niet, want dat nummer ken ik weer niet. Dus... In, de, in de jaren zeventig is dat een hitje geweest. Ja, dat, nou dan is het hem wel, denk ik. Maar dit is echt funky, inderdaad. Ja. Uh, lekker. Peter Blok is acteur vanaf deze week te zien in Augustus, Oklahoma. Uh, later dit jaar is hij ook de psychiater in de nieuwe serie In Therapie... die die NCV gaat uitzenden. Um, nog even over die toneelschool, hè? want um, dat is ook al algemeen bekend. Uh, Gijs Scholte van Aschot zat, heb jij bokmaker in Krutse, Jouw vrouw dus, Maria Goos. Ja. Als je interviews leest met die mensen, dat moet een ontzettend leuke tijd geweest zijn. Ja, dat is een geweldige tijd, ja. Geweldige en net, Niet voor iedereen natuurlijk, zijn Er zijn ook mensen die worden eraf geknikkerd. Die, die zullen er heel anders over praten. Maar als, de, als dat niet gebeurt, dan is het een geweldige tijd. Ook omdat het in je zit zo ver in het zuiden van het land. Je spreekt de taal niet, zal ik maar zeggen. En dus je zoekt elkaar automatisch op. Dus het is, je zit in een soort, het is echt een, een soort snelkookpan. Je bent tot elkaar veroordeeld. Ook sociaal. Als, je, als ik in Amsterdam op school gezeten had... dan had ik, was dat veel versnipperder geweest. Daar was veel meer, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. daar, daar zijn veel meer studenten. Dat is de, als je op de toneelschool zit in Maastricht... en dat is eigenlijk nog wel zo hoor, merk ik... dan dan heb je automatisch een soort band. Of zo. Je hebt een paar kroegen waar je naartoe gaat. Je hebt een vaste structuur. Die na vier jaar, moet ik zeggen, had ik die ook wel gezien. He, je gaat daar dan wat drinken. En daarna ga je dan daaruit. En dan ga je daar wat eten. En dat, dan na vier jaar vond ik dat mooi. Was het klaar, moest er wel iets anders gebeuren. Maar voor de tijd dat je op die opleiding zit, zo intensief als dat is. Is dat geweldig. En, en vriendschappen voor het leven, daar denk ik. Gesloten. Ja, toch eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Nou is dat niet zo bijzonder. Dat maak je volgens mij allemaal in je studententijd. Mm -hmm. Maar goed, jullie, maar komen, jullie komen elkaar voortdurend ook tegen in allerlei stukken. Nee, nou ja, goed, je, je, je vond. Ja, daar dat, is een beetje, dat is een beetje een misverstand. Dat is niet helemaal waar. Toen ik Cloaca ging spelen, dat is alweer een aantal jaren geleden, waar Gijs en Pierre in zaten, was dat voor het eerst in 21 jaar dat ik met Pierre weer eens wat speelde. Maar ja, ja. dat dat Maastricht en dat clubje uit Maastricht... Dat, dat krijgt een soort mythische proporties. Dus elk interview begon met... nou, dan staan jullie weer met z'n drieën op het toneel. En dan zei ik... ja, ja dat is voor het eerst sinds 27 jaar bovendien. En met Gijs deed ik, dat speelde ik meer samen. Maar dat was ook pas sinds een jaar of tien toen. De eerste vijftien jaar helemaal niet. Ah. Dus het is een beetje vertekend, ja, dat maar mooi, het mooi, is vooral ook waar. Hoor. Mooi romantisch beeld. Wat, wat wel een feit is, dat jij veel in stukken van jouw vrouw zit. Ja. He, he, he, regel je dat gewoon thuis al? Schrijf iets dat, dat gewoon alleen maar eigenlijk op mijn lijf is geschreven? Of uh, hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Ja, zij vindt het leuk om zijn. Zij schrijft sowieso altijd met mensen in haar hoofd. Of die het nou uiteindelijk gaan spelen of niet. Dat, is, dat, dat doet er eigenlijk niet eens toe. Zij, zij vindt dat prettig, omdat ze zich voor kan stellen hoe iemand het speelt. En daar wordt het specifieker van. Dat doet ze sowieso. En uh, in veel van haar dingen kom ik voor, zeg maar. Zeggen, ja, ze, ze vindt het wel leuk wat ik doe. Ze put ook uit jullie eigen verhouding, misschien. Dat zeker. Ze put uit elke verhouding die ze heeft met wie <lacht> er ook Uit de hele vrienden- en familiekring. En um, ja, we begrijpen elkaar wel echt. Ik, ik geloof wel dat ik het uit, zo uitvoer dat, zij, dat ze zich recht gedaan voelt. Ja. Maar soms zijn er ook dingen waar ik helemaal niet in pas. Oud geld bijvoorbeeld. Ja. was van meet van aan bekend. Daar kom jij niet in. Oh. Daar kom jij niet in te spelen als uh, oud geld familielid. Mm -hmm. Omdat dat heb je niet aan je hangen. Dat, moet je, dat heb je aan je hangen op de een of andere manier. Dat je van oud geld bent. Nou, dat heb ik niet. Dus dat was meteen duidelijk. Dus met die Mark Rietman volgens mij. Hè? Die, ja, Mark is ja, ja, nou ja, En Gijs natuurlijk ook. Maar ja, oh ja die zat er ook in. Ja, ja. En ik kwam er wel in via de achterdeur. Als, als een geflipte huisarts. Maar... Niets als vanuit geldt. Even over die rol in therapie. Hè? Want uh, die serie is lovend ontvangen natuurlijk. Uh, was, was in Israël, is het geloof ik begonnen. Toen in Amerika ja. is er een, uh, een versie geweest. En vorig jaar dus hier in Nederland. Uh, nou, iedereen was daar heel enthousiast over. Ja. Wordt die tweede ook zo mooi? Nou, dat hoop ik. Ik heb nu één uh, lijn met één patiëntenlijn opgenomen. Met Jamie Grant, een, een jonge vrouw. En die is in ieder geval... daar durf ik eigenlijk wel mijn hand voor in het vuur te steken die is in ieder geval uh, hartstikke goed geworden. Ja. Hartstikke goed en jij geworden, bent daar ja. in de psychiater, dus wat ja. in de eerste serie Jacob Derwig was? Ja, ja. maar ik ben een andere psychiater. Hoor. Ja. Ik ben niet, het is niet zo van de rol van Paul, zoals hij heette... wordt vanaf nu gespeeld door Peter Blok. Want het is, dat, is niet, uh, dat is niet zo. We gaan Jacob ook nog terugzien. Ik ga daar niet te veel over verklappen. Nou ja, als je is... de eerste serie hebt gevolgd... dan zou die ook wel eens naar de psychiater mogen zelf, Daar zat hij toch al? Ja, hij had, daar had, daar had zo'n zo counseling had hij met die... Met die, met die uh... En hoe goed kan jij hmm zeggen... Ik, wij, ik doe het niet. <lacht> ik knik wel. Bevestigend. Ik kan goed knikken. Ja. nou, Dat is wel leuk. We hebben een gesprek gehad. Ook met de Israëlische de bedenker van de serie. Omdat hij dus hoorde van het dilemma dat Jacob niet kon. Want er is verder niks aan de hand. Maar Jacob heeft het gewoon druk. Ik bedoel, dat is een goed acteur. Die heeft genoeg te doen bij Teneug op Amsterdam. En, en het was niet voor elkaar te krijgen dat hij opnieuw een reeks kon doen. Ook niet een jaar later. Die eindeloos gezocht. En toen is er een soort van noodgreep toegepast. Waardoor ik het nu doe. Uh, maar wat wil ik zeggen? Dat hij er nog wel in zit. Jacob? Ja, dat hij er nog wel in zit. Uh, nee, ik ben het kwijt wat ik wil zeggen. Oh, dat knikken. Ik oh nee, nee dat jij... was leuk. Die Israëlische man kreeg hier natuurlijk. Kreeg dit te horen. En zei: Ja, maar wacht even. Dat is wel een probleem. En iedereen was een beetje bang dat het dan niet mocht. Of zoiets dergelijks. Maar die man bleek ongelooflijk beminnelijk. En het is echt zijn kind. En hij zei: Ik kom eraan. Dus hij kwam naar Nederland toe. En hij heeft meegeholpen om een formule te bedenken. Een, een soort van uh, transitie te bedenken. Waardoor we het eerste seizoen niet hoeven te ontkennen. Het tweede seizoen gewoon het tweede wordt met mij. Maar er eigenlijk een unieke nieuwe serie ontstaat... die in geen enkel land nog is geweest. Oh, wow, kijk aan. Ja. ja. En, en, want, bedoel, Als je het dan hebt over acteren, daar komt het echt aan, op het acteren. Bedoel, er zit geen enkele achtervolgingsscène in, bij wijze van spreken. Nee. Dus het, het gaat echt om twee mensen heel dicht op elkaar. Ja. Ja, het blijft toch spannend een half uur na zo'n gesprek kijken. En op het hele mentale proces is het gefocust. Ja. En, en, en, en ook nog eens gaat het tegen eigenlijk alle filmwetten in... die altijd zeggen, don't tell, show. He, film, televisie, mm -hmm. beeld is een beeldmedium. In dit geval is het toch gewoon omgedraaid, don't show, tell. Ja. Die willen het de mensen zien vertellen. Het zijn verhalen. Die mensen moeten hun verhalen vertellen. En het is aan de acteur en aan zijn mentale kracht. of aan zijn energie, zijn geestelijke energie. om dat spannend te maken. om die ontmoeting spannend te maken. om dat te laten flitsen. Ja, dat is ontzettend leuk. Is, is het ook zo dat het eigenlijk in één. geprobeerd wordt om het zoveel mogelijk in één stuk op te nemen? Wij nemen. die afleveringen zijn 27 minuten. En de takes heb je een beetje een beginnetje een beetje een eind vaak. Dus daartussenin zit dan, laten we zeggen, een minuut of 23. En wij hebben vaak takes van 20 minuten. 20 23 minuten, ja. Hoe moeilijk ja. is dat? Want dat, daar komt het heel erg aan op timing en, en dat soort dingen. Ja, dat is, dat is uh, lastig. Het is ook heel erg mooi van concentratie. Als zoveel mensen, want je, je zit met z'n tweeën, ja, laat maar niet lachen, er staan veertien mensen omheen natuurlijk. Mm -hmm. Je zit met al die mensen in diezelfde ruimte en daar speelt zich die scène af. En die, dat, dat verhoogt de concentratie enorm. Kijk, gaat het mis, dan kan je altijd terug. Het wordt uiteindelijk wel gemonteerd. Maar wij proberen het zoveel mogelijk in één run te doen... om in die ene flow van die scène mm. te komen. Nou, dat is, ik heb dat met film nog nooit meegemaakt, zo lang. Acht minuten heb ik ooit eens iets gemaakt, maar twintig is echt eh, enorm. Ja. Uh, je maakt er in interview staat ook geen geheim van... dat je zelf ook wel eens uh, even in de dip hebt gezeten. Ja. Als het dan nu over in therapie gaat. Ja. Uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Dat hoor je vaker over. Acteurs ook, sowieso mensen die creatief bezig zijn. Vaak ook twijfelen wel aan zichzelf. Nou ja, die, de, ik heb een, een enorme dip gehad. Maar die had er volgens mij daar niks mee, mee te maken. Maar uh, daar, toen was ik wel een maand of negen behoorlijk van de kaart. Ik weet niet of dat nou zo specifiek voor die vakken geldt. Misschien dat zijn te wij te veel, gewoon... Te veel dingen op toch een die stel welke... die er, die er geen. of niet ijdeltuiten, maar geen moeite hebben om dat te zeggen. Waar je anders misschien je ervoor schaamt... of denkt, ja, dan, ga, dan krijg je van die praatjes. En, mm -hmm. en bovendien, ik vind het... dat heb ik al eens eerder gezegd... Ik vind de, de ernst van het leven vind ik een hele mooie... vind ik een hele mooie eigenschap. Ik vind somberheid en melancholie. En ook verdriet. Helemaal geen... Helemaal niet, geen verwerpelijke gevoelens of zoiets. Iedereen wil gelukkig zijn. Ja, maar ja, dat is, nou, daar, dat doe je best, zou ik zeggen. Ja. Maar je moet het andere niet ontkennen. Zo, snap je wel, ik ben daar niet zo. Het hoort er, het hoort er gewoon bij. Nee, ik ben niet zo snel van de kaart als ik van de kaart ben. Zoiets. Dat is mooi. Weet je wel, zoiets, ja. Dus uh, ja, als mensen vragen, uh, heb je wel eens een nare tijd gehad? Dan zeg ik, ja, zeker, van toen tot toen. Zo. Ja. Gewoon weer verder. Ja. Uiteindelijk. Ja. Nou, ik las wel nog dat je ook wel even hebt over om helemaal te stoppen met acteren. Ja, al drie keer. <lacht> drie keer. Dat hoort er ook bij. Ik zeg altijd van nee, ik, ik blijf spelen tot mijn dood, maar pin me er niet op vast. Ja, zeker. Ja, kijk, wat je doet, wat ik net al zei, dat vak heeft veel te maken met hoe je zelf in het leven staat. Met je, met je persoonlijkheid. En daar hoef je er helemaal niet zo duur over te doen, maar het is wel een feit. Alles wat je bedenkt, alles wat je speelt, haal je uit je eigen koker. Dus je hebt een soort bewustzijn over jezelf. Dan uh, ga je je ook wel eens afvragen... wat heb het allemaal voor zin? Waarom zou ik niet... Uh, waarom ga ik geen bedreigde diersoort op Sri Lanka redden? Daar hebben we tenminste wat aan. Waarom word ik niet een vrijwilliger bij het bij Rode Kruis? Waarom word ik niet... Dat is toch allemaal veel belangrijker. Waarom, waarom ga ik niet zij instromen in het basisonderwijs? Want dan kunnen ze nog een paar mensen... Nou ja, dat, dat, al die problemen kan ik in mijn eentje ook niet oplossen... Maar Daardoor ga je wel eens twijfelen. En veel acteurs zeggen: ja, ik kon ook helemaal niks anders. Ik denk stiekem van mezelf: nou, ik kan best nog wel drie, vier andere vakken. Denk ik. Denk ik zo. Zal ik dat dan maar gaan doen? Ja, dan net, net als je dan besloten hebt om dat te gaan doen, komt er iets heel leuks... zoals Augustus Oklahoma of in therapie. Maar <lacht> ja, voor je het weet ben je weer twee jaar verder. Dat even weer maar even uitstellen. Of, of, of zijn er dan ook wel mensen in je omgeving die zeggen... man, doe even normaal, ja. je, je moet gewoon gaan acteren. Ja. Gek. Ja, ik had dus net de beslissing meegedeeld... Aan, een, aan onze goede vrienden Richard en Helga. En halverwege mijn verhaal waarom, aan waarin ik uitlegde dat ik echt mee ging stoppen... want nou was het klaar, ik ging klinische psychologie studeren... Um, zat hij mij aan te kijken om er nee te schudden. Met zo'n blik van, nou, je gelooft het zelf misschien nog... maar dat ik wel. nee, ben je gek, helemaal niet. En toen, nou ja, in een, in een, in een vier, vijf zinnen... na mijn verhaal had hij dan mijn hele verhaal alweer opgevouwen... en verkreukeld en in de prullenbak gegooid. En het, hij zei, dan kom je precies hetzelfde tegen. Daar gaat het helemaal niet om. Ja, daar had hij gelijk in. dat was wel heel snel, was je om. Ja, nou, ik was niet om. <lacht> ik dacht nog vandaag. Geef me nou op zijn minst even gelijk. En dan over een week, dan... Maar ik, ja, ik kon er niet omheen. Er zat wat in. Hm. Druk nu hè, met, met, het, met het stuk wat in Utrecht dus gaat spelen. In therapie. Wat zit er verder nog aan te komen? allemaal? Dat, nou, na in therapie komt er nog Lijn 32 op televisie. Dat is een serie die ik vorig jaar heb gemaakt. Dus daar ben ik nu niet aan het werk. Maar ik ben wel heel erg gespannen. Want hij gaat op televisie komen. En waar gaat het over? Lijn 32 is een bus. En deze bus, daar gebeurt iets mee. Die krijgt een ongeluk of misschien een aanrijding of misschien een aanslag. Dat, dat weet je niet zo goed. Er gebeurt iets met die bus. Je volgt dan in een aantal delen de mensen die bij die bus betrokken zijn. Dus al die verhaallijnen, dat weet je, die monden uit... in die ene gebeurtenis met die bus. En dat is een geweldige constructie. En de mensen komen letterlijk, maar ook figuurlijk... uit alle hoeken dus bij die bus aan... Mm -hmm. Zijn... Doe het doet een beetje denken aan, de, aan, aan dat, uh, die, die Amerikaanse serie... van dat vliegtuig dat neerstort is op dat eiland... dat zie je ook steeds uit allerlei gezichtspunten... hoe die mensen daar terecht zijn gekomen. Ik weet alleen het, is, het is zeker een formule die al vaker is gebeurd... maar ik heb hem nog niet in de Nederlandse samenleving nee, nee. Zich zien afspelen. En dat is wel heel erg leuk dat je al die facetten... als een, in, in een puzzeltje wordt dat komt, wordt het in elkaar geschoven. Die komt er nog op televisie. Dan hebben we nog een reprise van de ingebeelde zieken een stuk van Mouillère, wat ik twee jaar geleden bij Dus ook heb gedaan... waar ook Augustus Oklahoma nu gedaan wordt. En na Augustus Oklahoma ga ik een reprise doen van Doek... wat ik met Loes Lucas speelde. Ah ja, ja. Er komt veel aan. En je was ook nog aan het schrijven met je vrouw een tv-serie? Nou, dat komt dan weer daarna. Ik dacht, ik hou nu op. <laughs> die gaan we dan afschrijven als ik Doek speel. Dat is in het voorjaar van 2012. En die gaan we opnemen na de zomer van 2012. Hij stond nog lang niet met acteren en nee. schrijven, hoor. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Uh, leuk dat je hier was, Peter. Succes met, uh, met uh, het stuk. We zijn benieuwd of, natuurlijk naar de kritiek van de mensen die er echt verstand van hebben. Want ik bedoel, ik ben ook maar leek. Maar ik vond in ieder geval dit al leuk en ik begrijp dat er nog aan geschaafd wordt. Er wordt geen voorstelling gemaakt voor de kritieken. Nee, oké. Okay. Nou, dan uh, voor de mensen was het leuk. En ze stonden allemaal te klappen. Dus ik denk dat de mensen daar in Veneda het ook erg leuk vonden. Uh, en uh, in therapie dus op tv. Hartelijk dank. Voor het gesprek. Ik vond het leuk, denk je wel. Um, wilt u meer weten over Peter Blok trouwens? Ga naar uh, de site casaluna.ncv.nl. Daar staat van alles over hem. Um, u, u kunt zich ook aanmelden daarvoor de nieuwsbrief. En straks na ene praat ik graag met u door over familieverhoudingen. Want daar gaat dat stuk eigenlijk uh, over en en zoveel dingen in het leven. Hoe is de band eigenlijk met uw familie? Uh, er zijn ook mensen die zeggen dus inderdaad: je vrienden kies je uit, je familie krijg je er gewoon bij. Uh, vandaar dat het ook misschien niet altijd even goed gaat. Uh, kijk maar eens naar programma's als het familiediner... waarin mensen soms tientallen jaren niet met elkaar praten. Nou, over de schoonmoeders gaan we het al helemaal niet hebben. Dus uh, u moet het maar gewoon zeggen. Uw verhalen zijn welkom op 0800-1121. Mailen mag ook naar casaluna.ncv.nl. Dus 0800-1121, dat is een gratis nummer. Als u denkt, nou, dat, uh, dat geloof ik wel. Ik uh, wil het liever even opschrijven, dan kan het ook. Casaluna.ncv.nl. Na ene dus praten we daarover door. Over familiebanden. Nu eerst de VPRO. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Nou goed, even kijken, heb ik alles? Ja. Uh, zender op mijn rug? Ja. Schip zender op mijn rug? Ja. ja is... Oh ja. Voorzichtig opstaan. ja. Wat koppen. Dat je niet meer achterop, duur met de nee. ding. Radio Bergijk. Ja. Het ja. radiostation voor Berg. Ja, een je koffie. Door. Uh, dames en heren, uh, doet u even iets voor uzelf? Want ik moet eventjes Per-overheid helpen, die uh, met zijn zender onderuit is. Dus doet u thuis even iets voor uzelf. Niet te lang, want het duurt niet zo heel lang. Als... Uh, kom op, touw. Nee, ik ben er alweer. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga. Ja, daar. Daar. Daar. Daar. Ja, daar. Ja, daar. Ja, uh, dames en heren, uh, u hoort het. Per is uh, vertrokken op reportage. En. Uh, dat ze uh, een reportage hier vlakbij, dus uh, uh, daarom kon het ook zo dat hij nog hier nu was. Want dadelijk heeft hij een reportage, maar dat is vlakbij. Dus uh, zo doen. Um, we hebben een, een, iets nieuws bedacht. Het is helemaal nieuws. Uh, want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen in Bergrijk en omgeving... die uh, ja, alleen door het leven gaan. Die uh, zeg maar geen partner hebben en uh, daar onder lijden. Dat is natuurlijk heel vervelend voor die mensen. En we gaan ze nu in de gelegenheid stellen om... Uh, door een, een, zeg maar een wervend tekstje over zichzelf in te spreken. en iets te zeggen over wat voor iemand ze zoeken. Uh, op die manier misschien in contact te komen met andere eenzame mensen. die ook voor gekkigheid zich de haar uit de kop trekken. en van eenzaamheid. en uh, op die manier kunnen ze elkaar dan uh, samen. Uh, knettergek maken misschien. Dus het is een soort. Uh, uh, uh, ja, contactadvertentieachtig iets zal ik maar zeggen. op de radio. En uh, vandaag hebben we de eerste paar uh, advertenties. Uh, Tetje, heb jij een mooie jingle voor de contactadvertentie uh, in elkaar geflanst? Dat, dat, dat de mensen herkennen wat het is? Laat dat maar even horen dan. Nou, dat wordt dus de tune van de contactadvertentie. En we gaan nu eens luisteren naar wat voor soort uh, dingen dat dan eigenlijk zijn. Tetje, laat maar eens horen. Hey, hallo, ik ben Henny. Ik ben bijna 40 jaar en ik ben blond. Ik heb blauwe ogen en ik zoek gewoon een leuke meid zonder problemen. Kinderen zijn helemaal geen probleem. Nou, ik hou van leuke dingen zoals uitgaan, lekker eten en vooral <lacht> veel lachen. <lacht> dus bel me op mijn boxnummer. 3063. <lacht> en dat is geen toeval. 69. <lacht> bel me <man. lacht> Nou, dat is er bijvoorbeeld eentje en we hebben er nog één. En die boxnummers, dat, uh, dat wijst zich natuurlijk vanzelf. Maar uh, we gaan nog naar eentje luisteren. Ik ben een man van 42 jaar en misschien kennen jullie me wel. Maar ik ben noden op zoek naar een vrouw met wie ik bepaalde handelingen kan verrichten... die ik nu niet kan verrichten omdat ik geen vrouw heb. Terwijl ik toch eigenlijk een vrouw moet hebben. Ik ga niet mijn naam verklappen, maar de mensen die mijn stem herkennen... die weten wel wie ik ben. Namelijk? Juist. Je kunt bellen naar boxnummer 127893. Ik ben Theo. Hoi, met. Uh, met Erik. <lacht> en, uh, wij, ik ben een. Uh, man van uh, zeker 50. <lacht> en uh, en uh, ik wil. Seks. <lacht> seks. Ja! Uh, <yeah. lacht> Hi, hallo. Ik ben Hanneke. Ik ben 44 jaar. 1,74 meter 74 lang en donker blond haar. Ik ben op zoek naar een leuke man. Mijn kinderen zijn bijna allemaal de deur uit. Dus ik heb tijd over. Misschien klikt het wel met jou. Reageer dus. Boxnummer 48-77-78. Hallo. Ik ben een oudere man. Hallo. En ik ben op zoek naar een jonge vrouw. Hallo. Voor poepseks. Boxnummer 2228. Nou, dat waren uh, enkele van uh, de advertenties, uh, zoals we die uh, misschien wel wat vaker gaan laten horen. U ziet, het ziet er dus gewoon een dwarsdoorsnede van de berrijkse bevolking met uh, zijn en haar wensen. Dus je uh, kunt dus reageren op die boxnummers, u weet wel hoe dat werkt. En uh, Het lijkt me misschien wel leuk om even naar aanleiding hiervan, een als je wat uh, romantische datingmuziek draait. Jij bent die ene waar ik naar heb verlangd. Jij bestaat, ik weet dat jij bestaat. Jij bent die ene die elke droom vervangt. Beheld, maar dat heb ik al lang verteld. Jij bent die ene waar ik naar heb verlangd. Jij bent die ene die elke droom... Als jij de grote held Maar dat heb ik al lang verteld Ben ik erin? Wacht, weer een tijdje ben ik erin? Tijdje? Uh, goedendag dames en heren, in het kader van de bedrijvennieuws ben ik op werkbezoek. En ik ben op werkbezoek in een gigantisch pand. Het is 6000 vierkante meter, het heet kantoormeubelland. Het is natuurlijk op uh, het industrieterrein Eckersrijd. En uh, de eigenaresse uh, staat hier uh, voor me, dat is Eugenie van Doren. Ik zou zeggen, Eugenie, uh, de, we zitten in een economische dipje. Hoe gaat het in de kantoormeubelhandel? Nou, inmiddels uh, zijn wij daar een beetje aan het uh, uitgeraken. Want uh, wij hadden daar natuurlijk ook last van. En wij zaten hier met uh, 6000 vierkante meter aan uh, kantoormeubelen. Waar uh, niemand iets mee deed eigenlijk. En wij dachten, ach, laten we nou eens van de gelegenheid uh, gebruik maken. En daar een, uh, een kantoor in beginnen. Ja. En het loopt uh, alleraardigst, mag ik zeggen. U. u... Ja, ja u, heeft dus, u bent eigenlijk dus van, van, van branche gewisseld. U heeft had nee, een kantoormeubelhandel. Nee, nee. nee. nee. We u, bent gewisseld. Ook, u bent een kantoor begonnen hier. Wij zijn uh, een kantoor met kantoormeubelen. Dat is eigenlijk uh, wat het is. Dus uh, u, u, u, u kunt hier rondlopen en uh, dat wat u ziet kunt u ook kopen. Maar, ja, maar u uh, bent op... hier dus, zegt u net, een kantoor begonnen. Zeker weten. Het is een kantoor van een... Kantoormeubelzaak. We zijn een kantoor. Met kantoormeubelen. Maar dit is een kantoor van 6000 vierkante meter. Dit is uh, 6000 vierkante meter. Het staat vol met kantoormeubelen. Nou, even om het scherp te krijgen. Want ja, u bent een kantoor begonnen. Ik ben een kantoor begonnen. Van Ik, een? Van kantoormeubelland. dat doet u alle voorkomende kantoorwerkzaamheden? Zeker. Op 6000 vierkante meter kantoor? Ja, zeker. Iedereen heeft hier ook een uh, eigen kantoor, eigenlijk, als het ware. Uh, waar u nu doorheen loopt, is ons kantoor. Maar als de handel is stilgevallen in kantoormeubelen, wat moet het kantoor dan doen? Kantoorwerk. Kantoorwerk. Ja, er wordt hier prima kantoorwerk verricht. We nemen de telefoon aan. Maar als de handel in kantoormeubelen is stilgevallen... dan is toch ook het kantoorwerk stilgevallen? Maar er moet van alles geregeld worden. Gebeld, Om, omdat, het is, omdat het is stilgevallen. Wij hebben ook regelmatig verplaatsingen binnen het gebouw. We hebben 6000 vierkante meter... waarin wij dus van alles allerlei leuke setjes kunnen maken. We hebben hier bijvoorbeeld een kantoor staan in een bepaalde stijl. En nou, die, datzelfde kantoor, dat ziet u hier ook aan de overkant van het gangpad... En die, die, die 200 vierkante meter hierachter, dat is ook weer precies dit kantoor... maar dan aan die kant van het kantoormoebbeland. Maar u, u en ik zijn de enige hier aanwezige levende mensen. U, u werkt in, de, in ik, dit kantoor? Ja, ik heb verschillende desks met verschillende telefoons. Ik neem dus ochtends bijvoorbeeld tussen 11 en 9, 9 en 11 neem ik hier de uh, telefoon op. En, uh, en wat zegt u dan? Met de kantoor van het kantoormoebbeland, uh, goedemorgen als het tussen 9 en 11 is... En Goedemiddag, als het uh, vanaf 12 uur is. Maar dan zit ik op dat bureau en dan heb ik lunchpauze. En dus dan kunnen dan, de mensen bij u? Dan kunnen de mensen niet bellen. Dan, dan neem ik de telefoon niet op. Nee, maar wat, als u, wat kunnen mensen die u bellen? Wat, wat, bellen die voor kantoorwerkzaamheden of komen, bellen die voor kantoormeubelen? Dat zijn de verschillende telefoontjes die ik krijg op een dag. Maar wat ik nog niet begrijp, die handel in die kantoormeubelen, die is, zegt u is stilgevallen. Ja, die is tijdelijk stilgevallen. En nu bent u hier een kantoor begonnen? Ja, dat kon, kantoor dat loopt gewoon omdat u heeft genoeg meubelen. Zeker weten. En uh, de winkel is ook gewoon geopend. Maar het, uh, het kantoor loopt gewoon door. Want er wordt niks verkocht. U dan heeft wordt... de laatste vier maanden, zegt u, geen stoel meer verkocht. Nee, maar er wordt wel gebeld. Dus we zijn wel uh, bezig. Als kantoor? Als kantoor. Maar kantoor meubelen, die handel, is dus stilgevallen? Nou, s ochtends niet. Want tussen 8 en 9 wordt er geleverd, zeg maar. Ja, dus ja want wordt er gewoon... wordt wel iedere dag gewoon... Ja, er wordt gewoon doorgeleverd. Ja. Ja, de doorvoer uh, komt, zeg maar... Uh, goed. U heeft ook een hal hiernaast erbij gehuurd al, hè? Ja, wij moesten echt uit gaan bereiden, want het ging zo niet langer meer. Dus we moesten echt nog groter gaan worden. Niet Daar, omdat er, ook, er meer kantoorwerk was, maar er komen uh, gewoon meer kantoormeubelen. Het uh, kantoormeubelland uh, steeds uh, groter wordt als het ware... zijn we straks de grootste van heel uh, Zuidoost-Brabant. Dus dat is heel bijzonder, ja. Ik uh, werk voor een heel bijzonder bedrijf. We hebben ook regelmatig uitjes. En dan hebben wij uh, de maar u bent de, de Maar u bent de enige die hier werkt? Uh, ja. Maar dat regelt zich allemaal heel goed op kantoor hier. Ik heb uh, regelmatig overleg uh, met mezelf. En dat gaat eigenlijk heel erg goed, moet ik zeggen. Ik heb en... ook uh, soms part-time. Ik, uh, ik heb drie keer in de week de kinderen. En dat deel ik dan met uh, iemand anders... die dan zeg maar, ook de kinderen thuis heeft. En dan... Maar dat bent u zelf? Precies. Dat doe ik dan op de maandag en de dinsdag... En dan wissel ik met de andere functie. En dan ga ik uh, op de woensdag en de vrijdag. En de donderdag die wissel ik ook. En dan doe ik uh, de echte archivering, zeg maar. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. We hebben een enorme hoeveelheid archiefkasten... die allemaal gearchiveerd moeten worden. Dat is een betrekkelijk grote... Uh, ja, want u bent daarbij een archief begonnen in archiefkas, voor archiefkasten. Ja, ja daar uh, kunt u, uh, een, uh, ik geloof zelfs per zending... Uh, ik geloof 125, maar dan moet hij me eventjes uh, daar laten... dat het misschien uh, minder of iets meer is. Uh, archiefkasten bij ons bestellen die allemaal gearchiveerd zijn... van A tot Z. Dat ja, want de handel de... in de archiefkasten is eigenlijk ook stil komen te liggen. Nou, dat is iets rustiger op het moment. Maar het maar archief uh, gaat goed? dat De archivering gaat uh, prima. Ach. En het is ook... Uh, ja, daar ben ik vanochtend nog voor gebeld. Uh, ze belden eerst naar Ach. het kantoor. Ik zeg, nee, u zit verkeerd, u moet een ander nummer u bellen. U moet even naar het archief bellen? Vanmiddag tussen uh, drie en half vijf zet ik op het archief. En dan uh, heb ik uh, tijd voor u. Dus nou, vanmiddag bellen ze... Na het archief. Nou, ik, we zeggen heel erg veel sterkte met en de kantoor en het archief. Ja, ik, ik wil ook nog even zeggen dat aanstaande zondag is er een open dag want uh, ja, Ach, we moesten natuurlijk toch... Maar de is, de dat is dat dan de kantoormeubelhandel? De kantoor is gesloten zondag. Het kantoor is gesloten? Het kantoor is gesloten. Maar de kantoormeubelhandel heeft een open dag? Die heeft een open dag. En dan kunnen iedereen met de kinderen, alles kan langskomen. We hebben ook kinderkantoortjes uh, hierachter staan. Dat is echt leuk voor de kleintjes. Er zijn ook extra parkeerplaatsen, wil ik zeggen. Dat mensen die met de auto komen, kunnen ook een auto hier parkeren. En dat is gratis. Er is een parkeerwacht, hè? Ja, er is een Daar parkeerwacht. Die, ja, die let ze, de hele dag uh, let ik op dat de auto's dat niks mee gebeurt en zo. Ha. Dan is het verder, de entree is gratis... en er wordt koffie en thee geschonken. En, uh, zijn Dat doet u ook? Ja, er zijn ook eventueel broodjes te verkrijgen. En die en maakt ja, u? Die maak ik zeker, ja. Nou, en ik, ik wil iedereen van harte welkom heten... aanstaande zondag bij ons in uh, het 6000 vierkante meter grote kantoor U bent van harte welkom bij uh, Eugenie van Doorn. Toon? Ja, Peer? Ik ben... Uh, ik ben op het randje van... Uh, Instorten? Ja. Ik word gek. Ik, ik ben net omhoeven gezakt. Ja. Ik ben radeloos. Nou, uh, sterk dat ermee. Ja, ik kom niet op kantoor hoor, vandaag. Ik ga mezelf ophangen in het archief. Daar. Dag, Dag Peer. Nou, die drukt weer mooie snor. Wat een lamlul. Radio Peek. Uh, dames en heren, dat was het voor vandaag. Voor alle zieke bij Rijkenaar, beterschap en alle gezonde bij Rijkenaar. Kop op.